Oh, ah, dat komt er nu van. Ik voel het aankomen oh, oh, oh, op uw leeftijd als u mij toestaat. Hebt <sijnt> u zich bezeerd? Uh, uh, uh, uh, tegendeel. Uh, oh, oh, hoofdpijn bedoel ik. Uh, buitenlucht. Het is hier een bedde. Maar de buitenlucht viel niet mee. Uit het westen joeg de wind een kille regen voor zich uit... die het gaan bemoeilijkte door moddervorming op de weg. Heer Olly bestuurde dan ook met geknepen ogen de oude schicht...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 Het is een wonderbaar middel, dat mij zelf van alle geriatrische verschijnselen heeft afgeholpen. Ik ga maar in specialiseren. Slikt u dit maar in. Eén drupje sol, aangelengd met wat water. Uh.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 Sieve druppels sol. Het is niet veel, maar één druppel heeft van mij al een nieuwe heer gemaakt. Als je begrijpt wat ik hm. bedoel. Laten we naar huis gaan lopen met het oog op de frisse lucht. Wat jij, jonge vriend? Hm. Hm? Ik, uh, ik weet het niet. Hm. Die genezing is wel erg vlug gegaan. Ja. U moet voorzichtig zijn. Hm. We kunnen beter een taxi nemen. Bah. Heer Olly betrok. Maar dat duurde niet lang. Voor de ingang van het belendend huis had hij een fraaie sportwagen in het oog gekregen...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 Excuseer, jonge heer. Ik was zo vrij de krant te lezen nu hier Olivier niet toe in staat is. Mm -hmm. Omdat het zonde is van het nieuws dat toch al zo snel verjaard. Mm -hmm. Zodoende las ik hier weer iets over die verjongingskuur. Oh. Zou dat niet toch iets voor hem zijn, vroeg ik me af. Uh, het is door Argus geschreven. En het gaat over de president-directeur van de internim die last van zijn kwalen had, ja. zodat de aandelen kelderden. Ik weet er alles van. Ik...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 De kuur is in een experimenteel stadium. Ja. Nu werd het heer Bommel te veel. Met een krachtige beweging duwde hij het voorgehouden papier opzij... maar daarbij raakte hij de hand van de ander aan. Ha. Ha. En omdat deze onder stroom bleek te staan... voer er een sterke elektrische lading door de ontstelde heer. Ha. Ha. Ha. Juist op dat moment stapte Tom Poes naar binnen... om heer Olly te vertellen dat hij de Solkuurvereniging had opgebeld. Ha. Ha. De puur duurt negen weken in een prettige omgeving met verantwoorde ontspanning. Heer Olly! Get, Tom Poes rende op de geschokte heer Bommel af om hem op de been te helpen. Step. Maar voordat hij dat had kunnen doen, sprong deze zelf al veerkrachtig overend. Ik zal jou ontspanning geven, manieren leren bedoel ik. Ik zal, ik zal. Kan, meneer Oli, kalm. Olly, kalm. Ja? Dit is allemaal ja? erg slecht voor u in uw toestand. U moet u vooral ja. niet opwinden. Ik heb geen toestand. Ik ben ijzersterk. Dat weet iedereen. Nee. Als ik op tijd mijn flesje mag krijgen, oh, mijn flesje, die vlegel daar heeft een hier. terwijl hij me met een papier slaat te sarren en de uit uit mijn tegenstel laat springen als ik aan het einde van mijn krachten ben. Hoe krijg ik nu mijn druppels?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 Misschien houdt zijn Valhelm hem onder. Och, het komt door mij. Ach, wat heb ik gedaan? Zo'n jong, onschuldig leven. Ik ongelukkige. Red hem toch, Tompoes. Moet ik dan alles alleen doen? Tompoes klom al op het muurtje. Maar heer Bommel was zo van zoldruppels en berouw vervuld uh, dat hij zich met een sprong te water begaf om de drenkeling te grijpen. Uh, oh. Pas op! U weet toch dat hij onder stroom staat? Uh, gered. Maar de stakker haalt geen adem. We, we, we, we moeten... Uh, hub, Pak aan, jonge vriend. Hij is ook niet langer elektrisch. Hmm, misschien is hij zijn lading in het water kwijtgeraakt. Ja. Of anders is het een slecht teken. S S slecht teken? W wat bedoel uh. je? Bedoel je soms dat... dat...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 Een <silliard> beetje naar links hè? en een beetje naar rechts. Hij voelt nogal hard aan. Ik zou die een soort harnas dragen. er niet. We moeten opschieten. Begrijp je er niet wat het is, het hoekje om te gaan? Ikzelf heb zonder flesje oog in oog gestaan met de laatste adem die ik uitblies, zodat ik weet wat er in de stakker omgaat. Oh. U hebt niet alleen de helm, maar zijn hele hoofd eraf gedraaid. Wat heb ik gedaan? Dit is een halsmisdaad. Met mij is het afgelopen. Waarschuw de politie, jonge vriend. Niet zo somber. Nou, het is een robot. Ziet u wel? Die helm was zijn hoofd. Kijk, dit zijn gewone draden. Dat verklaart ook waarom die elektrisch geladen was. Ik vraag me af hoe hij hier is gekomen. Een robot? Ook dat nog.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 en een van hen legde hun vinger op het deurtje. Wordt geklopt. Duig niet. Duig niet. Is niet R3. Grote heelbaas zegt dat er indringer in zit. Wachten tot gas werkt en lamp aangaat. Tompoes vroeg zich ongerust af wat ze bedoelde... maar omdat de toestag geen raampjes had... kon hij niet zien in welk gevaar heer Bommel zich bevond. Niet ver vandaar was heer Olly duidelijk waarneembaar op een televisiescherm. Doe open!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 Wij ouderen worden gesold. En er zijn nu eenmaal heel wat meer ouderen dan jongeren. Je kunt beter aan het werk gaan, ventje. Voor je twee ben je oud en dan loopt het af. Voor jou geen solwater meer. Wat bedoelt u met het sol meer? En waarom krijgt u dat uh, solwater niet meer? Vreemdelingen. Hm? Er kwam een vreemde die de grote sol in de grot opsloot.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 kan dat soms de heer Bommel zijn? Maar natuurlijk. Ik had het kunnen weten. Die geruite jas. Haal hem, Gort. Haal hem, Gort. Mij komen, naar baas. Uh, dat is maar goed ook. Ik ga me ernstig beklagen. Komt ie toch binnen, mijn waardebommel? En sluit vooral de deur, huh? want het de tocht hier lelijk met al die hoeken en omloop. Sikbok. Sikbok.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 Maar ik weet dat u solvabel bent. Ik ben solvabel niet. Oh. In tegendeel, ik ben heer Olivier B. Bobbel. Oh. Met levensgevaar ben ik misdadig ontvoerd yes. door gaswolken... terwijl ik alleen geen tuinen bij zooldruppels heb gehad. En de soep ook nog waterig is. Mijn huisarts heeft me in de steek gelaten oh. om zelf van de kuur te kunnen genieten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 Sikbok opende de deur van zijn inrichting en stapte naar buiten. Daar scheen de ochtendzon op de Konidistras. En een zacht windje blies de nachtnevels naar de plek waar ze hoorden. Ah, uh, Gelukkig kunnen de kuurders niet uit hun kamers. Uit sloten hebben hun voordelen. Dat geldt ook voor het zolmeer dat ik degelijk heb laten ommuren. Stel je voor dat iedereen daar vrijelijk zou kunnen komen.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 Oh, hey. zit jij hierachter? Werkt. Wat is dit spel deze keer, hè? Dat is toevallig dat u ook hier bent, bedoel ik. Klets niet! Ja. Wat voer je uit terwijl je mij in mijn kamer hebt laten opsluiten? Ik voer niets uit. Ik zorg dat de kamers weer opengemaakt worden... omdat ik tegen het misdadig onderdrukken van ouderen ben... zodat ik stank voor dank krijg. Inderdaad was de robot verder gegaan met de sleutel. En de volgende gast die zijn kamer kon verlaten was de heer Fant Mammoetzoon. De eigenaar van de Rommeldanse Courant. Bommel, yes. jij ook hier? Waarom hebben ze ons opgesloten? Eh. Hoort dat bij de kuur? Oh, oh nee, daar zit wij achter. Nee, nee, maar nee, dat nee. neem ik niet. Nee, maar...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 Nee, het onweer niet. Dat gebon komt van de poortdeur... die ze bezig zijn open te rammen. Oh. We moeten opschieten. Ja. Um, als u nu even de grote sol in veiligheid brengt... Huh? zal ik proberen om ze met het versuffingsgas tegen te houden. Net iets voor de jonge vriend. O om het gevaarlijkste aan mij over te laten, bedoel ik. O hoewel ik levenswater gedronken heb... Zo zo zodat me eigenlijk niets gebeuren kan. <laughs> zeg nu zelf...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 Een klein poosje maar. Jullie overdrijven alles zo. Ik hik alleen maar bitterbellen in het riviertje dat hier uit de grond komt. Daardoor is het rivierwater goed tegen slijtage. En een bitterbelhikker hoeft niet groot te zijn. Een paar kleine belletjes zijn al genoeg. Maar ik wil weg. Elke morgen komt hier iemand met een groot postuur om me te versuffen. Omdat hij niet wil dat ik vertrek.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 Tom Poets had intussen een weg door de bergen opgezocht. Oh, hier zullen ze ons niet vinden. Het is een beetje klimmen, maar het is veel veiliger dan de hoofdweg hier beneden. Veiliger? Oh, alles ja. draait. Het is hier, hier, hier hoog. Oh, de diepte graapt me aan. Oh, gewoon een beetje duizeligheid. Ja. Dat wendt wel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 Er is één ding dat me dwarszit. zit. Ik voel me een beetje schuldig omdat al die andere leiders in dat meer... helikopters op het hoofd kregen voordat ze beter waren. Welkom thuis, heer Olivier. Ah. Heel toevallig is uw voertuig oh. net vanmiddag gebracht. Het raarste karwei dat hij ooit had opgeknapt, deelde de huh? garagepersoon me mede. Ik was al bang dat hij moeilijkheden had gehad... omdat hij die plaatsvervangende arts uit de huh? had geschroefd.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 Het was professor Prilowitskowski, die Tom Pus wilde spreken en hem niet thuis getroffen had. Dat ziet ja daar recht feestelijk uit. De lichten schijnen op een ontvang en verlicht is de kleine daarbij. De goede avond, ja. maaltijd, meine heerschappen. Ja. De Tom Pus heeft mij verzocht een aardse te analyseren...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 Niet met de perspraten. Het komt allemaal van te veel hormoonbitters, die de grote sol bitterbellen noemden, en die voor veel geld door een kwakzalver aan de man werden gebracht. Ongehoord.